Sjelleveldkamp met het NOS-journaal. De directeur van Lowlands is verbijsterd na het zien van de drukte bij de Grand Prix in Zandvoort. Dat zei hij in het tv-programma van Eva Jinek. Hij vindt het oneerlijk dat bij sportevenementen tienduizenden mensen welkom zijn... alleen maar omdat ze op een bepaald moment op een stoeltje zitten. Bij ons zitten ze ook op een bepaald moment op een stoeltje, zei hij. Ook op social media gaven veel mensen aan niks te snappen van de drukte bij het circuit toch zegt de organisatie in een reactie dat het allemaal prima verliep. Het Europees Geneesmiddelenbureau gaat onderzoek doen naar meldingen van bloedstolsel in de aderen na een prik met het Janssen-vaccin. Bijwerkingscentrum LAREP heeft in ons land tot nu toe 33 meldingen daarover binnengekregen. Zo'n 800.000 mensen hebben tot nu toe een prik gehad met het Janssen-vaccin. Het optreden van bloedstolsel in de aderen werd al bij de goedkeuring van het vaccin als mogelijk risico gezien. En waren aanwijzingen voor een verband tussen het middel en het voorkomen van trombose in de aderen. Een van de twee wolven die maandag ontsnapte uit Dierenpark Amersfoort is dood. Er zijn lichte bijtwonden en hartfalen geconstateerd. Het is niet duidelijk of de wolf daar al langer last van had. Er wordt nog autopsie verricht. De andere wolf is zwaar gewond geraakt. De ontsnapte wolven bleken volgens het dierenpark... de twee laagste in de rangorde van de roedel te zijn. Waarschijnlijk kregen ze extra stress door de werkzaamheden in het park... en wisten ze te ontsnappen. Het kunstwerk van Banksy, dat drie jaar geleden deels door een versnipperaar ging... wordt opnieuw geveild. Het werk, waarop een meisje te zien is dat naar een hartvormig ballon rijkt... werd in 2018 verkocht voor 1,2 miljoen euro. Vlak na de verkoop was te zien hoe het voor de helft werd versnipperd. Beelden daarvan gingen de hele wereld over. Ondanks de populariteit van het kunstwerk... heeft de huidige eigenaar besloten het schilderij te verkopen. Op 14 oktober is de veiling en de opbrengst wordt geschat op 5 tot 7 miljoen euro. Het weer, het koelt vannacht af naar zo'n 10 graden, morgen flink wat zon bij 18 tot 24 graden en zondag kan het 25 graden worden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. We nu de nacht. 9 is zon J Sanford and get out of bed today or get you off my mind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 ik probeer met jou te praten, weet niet hoe ik jou bereik, nee. Vanste. Laat me met je dansen. Je geeft geen tweede kansen. Whoa, oh oh. Capaz lo que pasé, te hermo lo frase. Es imposible no tocar de mama. Baby probeer me, te de platen. Baby. Zonford. I threw a wish in the well, don't ask me, I'll never tell I looked to you as it fell, and now you're in my way I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss I wasn't looking for this, but now you're in my way Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing, hot night wind Right at your bed.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 I'm Met ZFM Zon, Zee, Zandvoort En zomerhit Een jaar zonder uitzicht De deur is op slot We dansen op Mozart een blaken van zelfspot. Ze Fluistert me hoop in Je geeft me iets dat me roert, lieverd Ik ben ook de beroerd, ze niet Ik hou van hem, dus ze doet me niets En ze...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 het is niet erg toch het is niet erg toe, het is niet erg is niet erg toch het is niet erg toch het is niet erg. is niet echt toch? het is niet echt ook, denk, hard, loopt, is het erin... nee, jaar, dus hier hier niet echt toch? het is niet echt toch? het is niet echt het is niet echt toch? het is niet echt toch? het is niet echt het is niet echt toe, het is niet echt het is niet echt is niet echt echt is niet het is niet echt het is niet echt het is niet echt is niet echt is echt is heel de week is het is heel de week is het is niet schijnt. De regels. Ik denk niet dat het goed komt, en heel de week is het bouwen. Ik ben met met sterven, heel de wereld is zuinig. Ik hoop maar niet dat het erg is, ik hoop maar niet dat het erg is, niet erg, toch? Het is niet erg, het is niet erg, het is niet erg, toch? Het is niet erg, het is niet erg, is niet erg, toch? Het is niet erg, het is niet erg, het is niet erg, La-la-la-di-la, la la la la la-la-di-la-la